band, de ja. uh, Fabulous Hoffner Blue Notes. En heeft hij een kleine Europese tournee mee gedaan, omdat hij nog steeds zelden is van een zeer ernstige ziekte. Hij is nog te zwak om echt, echt het grote werk te doen, maar ja, het blijft natuurlijk ontzettend herkenbaar ja. uh, stemgeluid ja, ik, uh, van deze kan geweldige kan man. Het ja. zit er alweer bijna op, Jok? Ja, het gaat, uh, gaat hard. Als we houden Time Flies, we hebben aan het funnen. Yes, DC, DC. Eén nummertje en nog een uh, stukje van een ander nummertje. Daar komt het eigenlijk op neer. Waar we nu naar luisteren, dat is de uh, Spencer Davis Group met Here Right Now. Uh, wat ons betreft graag tot, uh, tot over twee weken. Wat Joop betreft graag tot over een week. Volgende week Golden CFM, natuurlijk dezelfde tijd. Graag tot ziens. be one day. I've been a millionaire because I can tell by the way she walks. Every time she started loving, the deep and dumb began to talk. I remember one Friday morning we were lying down across the bed, making the next to my dying South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 En in de Eter op 106.9. Straks meer. Zie, FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De FNV-bonden kunnen leven met de uitleg van voorzitter Jongerius over de kwestie rond de PVV van Geert Wilders. In een spoedvergadering van de bonden heeft Jongerius nog eens gezegd dat van samenwerking met Wilders geen sprake kan zijn. De bonden waren sinds vanmiddag bij ene dat zaterdag door een interview de indruk was ontstaan... dat Jongerius met de PVV zou willen samenwerken in de strijd tegen verhoging van de AOW-leeftijd. Maar praten is wat anders dan samenwerken, zegt Jongerius. Het aantal doden bij een zelfmoordaanslag in Pakistan is opgelopen tot 41. Een jongen liet vanochtend op een markt een bom ontploffen... juist op het moment dat een militair konvooi voorbij kwam. Dat gebeurde in het district Shangla, vlakbij de onrustige Swat Doordat de bom ontploft op een drukke markt zijn er onder de doden veel burgers. Er zijn ook tientallen gewonden. Het was de vierde grote aanslag binnen een week in Pakistan. De verantwoordelijkheid voor de actie is niet opgeëist... maar er wordt vanuit gegaan dat de taliban erachter zitten. Bijna 41 jaar nadat hij met twee anderen een vliegtuig had gekaapt... heeft een man zichzelf in de Verenigde Staten aangegeven. Hij zou in november 1968 met twee anderen een pnm toestel hebben gekaapt... en naar Cuba hebben laten vliegen. De twee anderen zijn in de jaren 70 opgepakt en veroordeeld. De 66-jarige verdachte is na aankomst vanuit Cuba op een vliegveld in New York gearresteerd. Het is niet duidelijk waarom de man zichzelf nu heeft aangegeven. Mogelijk wilde hij familieleden weer zien. Ook zouden gezondheidsproblemen een rol kunnen spelen. De Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt voor speelgoed van het merk Indigo. Onderdelen van een houten fruit- en snijsetje kunnen gevaarlijk zijn als kinderen ze inslikken. Het gaat om het puntje van de wortel en de steel van de paddenstoel. De VWA adviseert het speelgoed bij kinderen weg te houden. Het kan worden teruggebracht naar de winkel waar kopers het aankoopbedrag terug kunnen krijgen. Het weer. Opklaringen, maar vooral in het zuiden en zuidoosten ook nog een enkele bui. Morgen wolkenvelden en bijna overal droog bij een graad of twaalf. Dit was het NOS Journal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de hoop.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 Onder meer ook uit Nederland overigens, dat cannabis ook kan leiden tot psychische stoornissen. Dat was vroeger nogal de vraag van ja, is het niet zo dat die mensen latent zeg maar, psychische stoornissen hebben en dat door dat gebruik van cannabis die psychische stoornissen daadwerkelijk aan de oppervlakte komen? Maar het lijkt er toch op dat cannabis ook daadwerkelijk psychische stoornissen kan veroorzaken, ook bij gezonde mensen.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 een van de dingen die in de hulpverlening dan eigenlijk ook zou moeten gebeuren, en dat is iets wat we bij De Hoop ook doen, is dat we de mensen ook helpen bij het beëindigen van hun roken. Het is belangrijk om niet alleen maar de drugsgebruik aan te pakken of het alcoholgebruik, maar ook het roken. Omdat roken, met een mooi woord, als een trigger kan fungeren om opnieuw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 Als je nu kijkt naar, naar jongeren, daar hadden we het zojuist over. En je kijkt dan uh, naar... Um